Van 10 uur. Sophie Verhoeven met het NOS journaal. Minister Schippers stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen. Volgens haar moet er meer aandacht komen voor het verschil tussen mannen en vrouwen bij behandelmethodes van aandoeningen en ziektes. Ook hebben vrouwen 60 meer kans op bijwerkingen bij het gebruik van medicijnen. KPN gaat verder bezuinigen. Het telecombedrijf wil de komende drie jaar nog eens 300 miljoen euro besparen... bovenop de eerdere 450 miljoen. Staat in het strategierapport. Of dat banen gaat kosten, kan het bedrijf nog niet zeggen. KPN wil vooral besparen door IT-processen en systemen eenvoudiger te maken. KPN heeft al jaren last van dalende omzet in de zakelijke markt. Eind dit jaar moeten er 2000 tot 2500 banen weg zijn. Treinreizigers krijgen het dringende verzoek om foto's te maken van overvolle treinen. De organisatie Consumentenclaim wil de foto's gebruiken bij een mogelijke rechtszaak tegen de NS. Consumentenclaim en het spoorbedrijf gaan eerst nog met elkaar praten over de overvolle treinen en de compensatie daarvoor. Als dat overleg op niets uitloopt, stapt de organisatie namens bijna 10.000 treinreizigers naar de rechter. De NS zegt in een reactie allerlei maatregelen te hebben genomen om de problemen terug te dringen... Zo rijden er al extra treinen en worden er op enkele trajecten bussen ingezet. De politie heeft 15 tips binnengekregen over de moord op zakenman Koen Everink. De politie geeft nog geen details over de inhoud van de aanwijzingen. Er is nog niemand opgepakt. Afgelopen weekend heeft de recherche onderzoek gedaan naar de dood van Everink van 42. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van een politiehelikopter... Everink werd vrijdag door zijn dochtertje doodgevonden in zijn woning in Beeldhoven. Het weer nog, vooral in het westen en zuiden vallen er nog een paar buien met lokaal natte sneeuw. Vanmiddag neemt de buiigheid af en komt op diverse plaatsen de zon tevoorschijn. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB.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 Want uh, dan gaat, uh, gaan we schakelen met Willem van Densen, want die heeft dan de uitslag van de Final Four... de laatste uh, de race in de Winter Endurance-competitie... Uh, met uh, nog twee, uh, twee uh, kanshebbers. Die blijft wel in de familie. Sebastian Blekemolen staat momenteel nog... Uh, uh, met nog ongeveer iets minder dan een half uur te rijden... op de eerste plek, gevolgd door pa, Michael Blekemolen. Kijken hoe dat afloopt, want ze kunnen elkaar nog afwisselen... voor het winterkampioenschap.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 is me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 Here I stand as a broken man But I found my friend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 En uh, waar verblijft de uh, Apache? Af, Apache verblijft momenteel in het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Geopend van 11 uur morgens tot 4 uur middags, op maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op de website www.dierentehuiskermerland.nl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 See De Hipparadas van dit moment. We honden in en The Last Life. Nou, nog één plaat en dan gaan we weer naar het circuitpark. Zo voort naar Willem van Dinsen. The Final Four. And the of me. At we'll and But at least we'll both be beautiful. And stay forever young. This I know. This I know.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 Van de weekend, joh. You know, de can't Feel My Face. IFM Race Radio Pit Report, Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar CP Park Zovort naar Willem van Dezen. Die is de hele middag daar aanwezig geweest in een uh, lekkere zonnetje, hier in Salvo. Bij de race van de Final Four. En inmiddels is de race ten einde, toch Willem? Ja, dat klopt helemaal. De race is net afgevlakt en uh, ja, we hebben toch wel een iets wat rare einde van deze race gehad.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 Het belangrijkste in het Winterkampioenschap is het kampioenschap. Wie haalt dat binnen? Nou, het kampioenschap is toch binnengehaald door Sebastian Bleekemal. Die heeft de Visie 3 gewonnen vandaag. De klasse waarin hij rijdt in Renault-Prio staan en zijn broer Jeroen. De tweede in het kampioenschap is. Ook een bleekermolen geworden. Dat is vader Michel Bleekermolen geworden. Die samen rijdt met Ruud en Dat was de final Four, Einde van het Winterkampioenswap. Over drie weken gaan we verder op circuitpark, Park Zandvoort. Maar dan met reguliere raceprogramma's. En dan beginnen we met de Pasenraces. Ja, dit jaar een beetje vroeg hè, de Pasen?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 Ja, en de zon heeft ook geluisterd naar dit uh, gedicht van de dag. Want die is er al, uh, Albert Jan. Zij toch? Jawel, jawel. Ik heb een zonnebril nodig hier. Uh, Fred, heb jij er eentje bij, hè? Hoi. Nee. Twee. <laughs> Twee. <laughs> Oké, okay, nou ja, zo dadelijk. Uh, ja, is hij er weer, hè? Fred, hij? Ja, ja. Met, ja met een uh, supergast in het ja. eerste uur. Met Nienke. Met Nienke. Nienke de Ruiter. Dus, helemaal, uh, uit, helemaal uit Groningen, hè? Uit Groningen. Huh? Friesland? Friesland, zo oh, bijna. Bijna, nou, ja. bijna. Bijna, bijna goed. De IJssel, ja, de IJssel, boven de precies, dat bedoel ik. Ja, over de lente gesproken, hier is Peter de Koning. Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassie.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 Anders, Andor Zandbergen morgen. Nou, dan zijn wij vrijdag. Wij vrijdag. Jij gaat lekker studeren. Lekker leren. Ik ga lekker uitslapen. Goed, Zo ja. is het. Nou, jij uitslapen? Ja, tot nu of zeven. Oh ja, oké. Okay. <laughs> okay. Zometeen heel veel plezier met uh, Fred en uh, Nienke. En, ja, uh, en de rest zeker. van jouw schot. Toch? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Nou. Entertainment for you na vijf uur. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. Daan dag. Doei, doei. Tot volgende week. Tijken. really my you made.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 Say you wanna start something new, and it's breaking my heart. You're leaving, baby, I'm grieving. But if you... Want...